De bezwaarmakers zijn er vooral boos over dat de maatregel met terugwerkende kracht is ingevoerd. Bij een schietpartij in Nieuwegein is een man om het leven gekomen. Een andere man raakte gewond en is in het ziekenhuis aangehouden. Gisteravond werden er in een woonwijk schoten gelost. Een van de slachtoffers overleed kort daarna. De toedracht van de schietpartij is niet bekend. Het weer. Vandaag en morgen afwisselend buien en zon. De meeste buien trekken over het oosten van het land. In het westen blijft het overwegend droog. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hag. Goedenacht. En mooi dat u luistert naar Dit is een Nacht. En vannacht praten we over filmschurken. Bijvoorbeeld deze. Sally, hear Stop. Stop. Het werkelijk in het rond hier in de studio. U wilt niet geloven. Ja, Peter, herkende je ze. Uh, ja, de Joker zat erbij. Uh, Zeker weten. Dat was de middelste. De uh, uh, Dark Knight. Ja, en die Van laatste. Le dat was, Leatherface, was Leatherface begonnen we mee, ja. Ja, dat is de Texas Chainsaw Massacre. Ja. Ik denk dat deze uit die 1974 film is. En, um, die man die met moet, de kettingzaag rondloopt. Ja, en ik moet eerlijk zeggen... Um, de, de, V voor mijzelf is het... Ik, ik weet dat ik hem op DVD uh, gezien heb. Ik, ik heb hem wel ergens liggen. Maar dit soort B-films kijk ik eigenlijk toch liever... in een soort gezelschap van cinefielen. A je heeft tegenwoordig van die van die avonden. Ik, ik dacht ik, even dat de, je ging zeggen van een uh, paar bier op... en dan met vrienden, nee, maar, nee, nee, maar juist met cinefielen. Ju, juist, juist, de, juist die B-films waarin, waarin je de uitvergrote helden hebt... of de uitvergrote schurken... AI uh, heeft, uh, heeft nu maandelijks wel zo'n avond die vaak door Martin Koolhoven, de regisseur, wordt ingeleid. En, en, en dan krijg je. Als we dan dit soort films krijgen, dan, dan, is het, dan vind ik het wel. In, in die setting is het leuk. Ja, in die ja. setting. Dat maar, is, en dan voor de Rocky Horror Picture Omdat je, show, dat omdat is een je film... dan napraat of zo? Of omdat je de nee, maar dan heeft... gewoon, gewoon de ervaring. Dat, dat, dan, dan, je, je hebt dan toch de, de respons uit de zaal nodig. En dat is dan een soort respons waarin je dus ook echt mag reageren. Normaal ah, okay. hoor je natuurlijk een beetje stil te zijn. Dan horen we die film eigenlijk te ondergaan. en uh, Hoe stiller, hoe beter. Maar bij dit soort B-films, dan heb je entourage nodig. Ja, en dan heb je het dus vooral over de uh, Texas Chainsaw Massacre, want de uh, Joker Batman is natuurlijk bepaald geen B-film. Uh, nee. Knight, uh, The Dark Knight ja. was dat. Tweede van de trilogie. En uh, we hoorden Hannibal Lecter hè, als ja. laatste, die uh, ja, zijn tanden, ze tanden zetten in uh, zijn bewaker. Ja, ja. <laughs> Ja. ja, Hannibal Lecter is natuurlijk een interessant geval... omdat hij heeft natuurlijk wel deze scène waarin hij ontsnapt... En, eh, en, en, en op een geniale manier ontsnapt, bijna onnavolgbaar. Maar het interessante aan Hannibal Lecter is natuurlijk... het, het, het bijna duel dat hij heeft met uh, Clarice, hè? met de, de, de, de Jodie ja, Foster-rol... Ja. waarin je dus merkt dat er, dat er een soort, ja, soort chemie tussen die twee is... en bijna een soort band. Hè? Ze zijn van elkaar gescheiden, al door die glasband... Waarin dan soms elkaars gezicht... Hè, als je de ene ziet, dan zie je het gezicht van die andere... eigenlijk spiegelen soms in het glas. Ja. Dat geeft al aan dat er een soort chemie is. Maar dat maken ze ook waar. Dat, die, dat zijn fantastische vertolkingen. En, niet voor niks dat... veel prijzen gewonnen, ook die film. Ja. Maar dat is inderdaad... Dat is dus niet alleen de kijker krijgt er iets met de schurk... maar ook de hoofdpersoon. Uh, ja. Clarice die ontwikkelt die band ja. uh, en die sympathie. En tegelijk ja. is het ook... Doodsbang voor hem, dat blijft ook. Dat ja, het en tegelijkertijd wordt ze ook weer beter begrepen door hem. Want hij, hij is degene, daar slaat natuurlijk de titel ook ja. op. Hè. Hij, hij weet tot, tot haar diepste jeugdherinnering door te dringen. En al die mannen die in ja. haar omgeving zijn. En, een jeugdtrauma, en tot, eigenlijk, hè? Met een een die, soort jeugdtrauma. Met die, ja. die lammeren, ja. Ja, ja. ja. Jeugdtrauma met de lammeren. En dat is dat wat die andere mannen niet bij elkaar, voor elkaar krijgen. En dat geeft natuurlijk aan dat hij toch iets. Speciaals heeft waarin hij niet alleen maar een eendimensionale schurk is, maar een ja, iemand met ook een zo'n groot psychologisch inzicht. Ja, en dankzij haar weet hij dan te ontsnappen. Niet dat dat helemaal haar planning was, nee. maar dat het, het uh, hij weet het zo te spelen. Ja. Hij heeft maar een kleine kans nodig en dan benut hij hem. Ja. Ja, en dan weet je, hij is gevaarlijk. Maar ook alweer mooi, hij, um, de eindscène ja. van de film... dan zegt hij, I'm, I'm having a friend for dinner. Ja. <laughs> Wat ja. natuurlijk een heel dubbelzinnige opmerking is. Ja, precies. En dat gaat over, de, de, ik geloof, de bewaker... Of de, de, ja, volgens mij, ik denk Dr. Chilton. Uh, ja, precies. Uh, ja. Wat een ontzettend een... nare vent is in die film. Ja. En dat denk je als kijker ook, ja, ja, nou, prima. Ja, ja. ja en... en, Tot en uh, het dus ook verschrikkelijk is natuurlijk als iemand wordt opgegeten. Ja. Maar zo, zit je, zo word je in die film ook meegenomen in de sympathie... Ja. dat je denkt, ja, net goed. Ja, die I'm having a friend for dinner, dat zegt hij natuurlijk tegen Jodie Foster. En ja. het feit dus dat hij haar belt, dat, dat, dat hij heeft weer aan... Ja. Die, dat die chemie tussen hen bestaat. Wij staan op dezelfde ja. lijn naast elkaar. Ja. En, ja. ja Want eigenlijk is de echte scheur natuurlijk de Buffalo Bill. Hè. Dat is degene die nou. gejaagd wordt. Maar ze ja. hebben dus Hannibal Lecter nodig om tot die Buffalo beeld te komen. Nou, in het film, zonder meer. Net in het nieuws, uh, auteur Richard Matheson uh, overleden. Mm -hmm. Heeft hij ook wel eens uh, schurkenfilms geschreven? Uh, nou, ik hoorde in het nieuws zeggen dat hij uh, een Steven, Spiel, uh, Steven Spielberg een film van hem heeft geregisseerd en volgens mij moet dat Jewel zijn. En als ik me goed Paraat heb, is dat de film uit 1971, dus de hele jonge uh, Spielberg... ik denk zelfs eigenlijk zijn debuutfilm. Mm. En het bijzondere in die film is dat uh, de, de schurk is een vrachtwagen. Oké. Okay. Dus uh, het, is een, het is een achtervolging, een hele lange achtervolging. En we krijgen dus nooit ook de chauffeur te zien. Uh, dus de vrachtwagen die, die, die jaagt meedogenloos op Dennis Weaver... Uh, de, de, dat, is de, dat is de hoofdpersoon. En ja, een vrachtwagen heeft natuurlijk geen duidelijk motief. Dat komen we allemaal niet te weten. En dat, dat, ja, dat roept een mysterie op. Juist omdat je dus de daadwerkelijke schurk... want dat is natuurlijk de chauffeur. Dat is natuurlijk niet de vrachtwagen zelf. Die zien we nooit. Maar je hebt alleen maar het idee dat dat object de held opjaagt. En dat, uh, dat, is een dat is heel, heel bizar. Heel ja. fascinerend. Nou ja, in handen van Spielberg. Bedoel, hij is natuurlijk altijd een uh, do grote talent do -doet geweest. Doet me een beetje dan. denken aan... Um... Uh, nou, waarom kom ik niet op de, uh, de, de, de film um, A Space Odyssey. Hel, de computer. Die, ja. uh, dus ook een machine die, ja. de, die eigenlijk een soort evil wordt. Of, ja, uh. maar bij Hel is het de interessante dat hij... Uh, uh, hij heet onfeilbaar te zijn. Dus hij kan niks fout doen. Maar hij blijkt behept met menselijke eigenschappen. Namelijk uh, dat hij niet kan verkroppen dat hij ooit een keer een fout heeft gemaakt. En ja. dat zet zeg maar zijn wraak ingang. Dus die wordt wat, toch eigenlijk een soort mens? Ja, ja was die, in dit geval zou je zeggen, was de computer maar zo gebleven als die had moeten zijn, als een onfeilbare machine, was er niks aan de hand geweest. Maar hm. hij is al te menselijk geworden en gaat dus eigenlijk ook in de geest van mensen handelen, inclusief alle negatieve eigenschappen. En dan gaat het weer over onszelf. Goed, straks meer daarover. En dan gaan we het ook, we hebben zo meteen ook John den Hollander aan de lijn. Een, een, een jonge producent en regisseur met nu al een cv waar je u tegen zegt. Zoals uh, de film Set in Stone, gedraaid in Cannes. Uh, met hem praten we zo meteen over uh, hoe selecteer je eigenlijk goede filmschurken... en hoe regisseer je ze, zodat ze ook echt geloofwaardig en uh, uh, fascinerend overkomen op het witte doek. En straks praten we ook met jou verder, Peter. Dit is live muziek van David Groeneweg. En u thuis kunt ook meepraten, of in de auto natuurlijk, over filmschurken. Wat heeft u met ze? Welke schurk voelt u uh, het meeste een band mee? Heeft u wel eens uh, vroeger een vroegere film gezien met een schurk, maar heeft u geen idee meer welke dat ook weer was? Nou, dan kunt u ook bellen en het is aan Peter te vragen: van hoe zat het ook alweer? Uh, hoe heette die film ook alweer? Hij weet alles van films en filmschurken, dus hij kan uh, vast helpen. 0800 1121. Voor je verhalen, voor je favoriete filmschurken. Mailen kan ook nachtapastaatje.eo.nl en twitteren: hashtag Dit is de Nacht.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 Ja, Seal Kiss from a Rose. Ook uit een uh, ja, film met een schurk in elk geval. Batman Forever. Peter, was dat, uh, was dat wat met de schurk in die film? Nou, die uh, Batman Forever. De, je, eigenlijk heb je drie fases met Batman. De. De. de, de uh, ik moet ik moet zeggen dat ik zelf de nieuwste uh, trilogie vooral goed ken. Ja. Dus daar had je dan in, in, in de tweede film natuurlijk vooral de Joker. En ja. in de derde film uh, Bale. Ja. Maar hoe, hoe was dat Batman Forever? Wat is daar de schurk? Um, nou, wie was daar ook alweer de schurk? Want het is uh, het, de, de, de, Dat gaat die reeks worden waarin je echt Batman en Robin uh, volgens mij hebt. En dan krijg je een beetje die vriendschap. Maar ze gaan, hem, ze gaan, wat, ze gaan wat lollig doen. En je hebt uh, de eerste periode. Uh, in, 89 heb je Tim Burton en 92 ook. En die, uh, die blijft heel erg in de geest van de strip. Oh. Dus het heeft wel wat cartoonesk, maar ook wel heel erg in de geest van. En dan denkt men uh, met Joel Schumacher: misschien moeten we het ironisch gaan aanpakken. Maar dat werkt eigenlijk niet zo goed met zo'n striphalve film. Ik bedoel, als we er ironisch naar willen kijken, dan doen de kijkers dat zelf wel. Dan hoef je dat er niet voor de kijkers in te stoppen. En dit is ook eigenlijk een duikvlucht naar beneden geweest. En, en Christopher Nolan heeft het weer nieuw leven weten in te blazen. Gewoon door de, door de held... Ja, je zou zeggen bijna een soort psyche mee te geven. En, ja. en, en hem weer heel volledig serieus te nemen. Ja, het is een geroemde film. Vooral de tweede van die uh, trilogieën, uh, The Dark Knight met The Joker. Ja. Speeld door Heath Ledger. Uh, dat is een uh, ja, fantastische film. Ja. Hoe, die, uh, hoe daar ook uh, helden en schurken, hoe dat totaal door elkaar loopt, wie is nou wie. En, uh, de titel geeft het oh, al aan, The Dark Knight, ja. want er is eigenlijk een White Knight. Ook, en, ook met en Harvey Dent, hè, de, de, ja. de, de man die ja. zeg maar, namens de overheid uh, zogenaamd de goede banen moet leiden. Dan ja. vervolgens blijkt dat het een slecht trick is en dat blijkt juist weer gemanipuleerd te zijn. Nou, dus dat gaat alle kanten ja. uit in die film. En het gaat dan vooral om eigenlijk dat Batman zijn identiteit uh, bloot gaat geven. Ja. En dat, is, dat is tegelijkertijd niet de bedoeling... En, en, ja. Ja, de, de, de rol van de Joker. Aanvankelijk lijkt hij alleen maar een idiote, belachelijke schurk. Maar hij, is, hij heeft wat anarchistische trekjes. Hij is eigenlijk veel meer bezig met uh, chaos creëren. Anti-overheid. Ja. En dat, anti dat, ja, ja. ja. Hey, um, ik ga even naar Sean Den Hollander, want die hangt aan de lijn. Goeiedag. Hi, Sean. Ja, het is uh, diep in de nacht al, dus ik zeg maar goeiedag. Ja, <laughs> ja goedennacht, inderdaad. Was, was je nog uh, aan het werk? Dat, je, dat er voor jou nog een avondgevoel is? Ja, klopt. Ja. Ik ben vandaag uh, nog een beetje doorgegaan met het doornemen van scripten en zo. Omdat we bezig zijn met een nieuwe serie momenteel. Dus dat, uh, ja, daar ben ik even goed mee verder geweest. Ja, want je bent producent en regisseur. Ja, klopt. Ja, en wel ja. In welke film ben je nu mee bezig? Uh, we zijn nu bezig met een uh, nieuwe serie. Voor de pilotopnames daarvoor. Die worden in de zomer geschoten straks. En het is de bedoeling dat we dat aan gaan bieden en om de tafel gaan met de VARA. Dus uh, okay, ik ben heel benieuwd of dat, heel is... nieuw, dus dat uh, allemaal goed gaat worden. Dat is nog niet verkocht, zeg maar. Dat heeft nog geen nee. Uh, podium. Nee. nee, nee. nee, nee. Okay. Het is inderdaad nog niet verkocht. We zijn nu druk bezig ermee. Dus dat, uh, ja, we hopen op het westen natuurlijk. Zit er uh, schurken in? Uh, jazeker. Ja, ja. Zit er zitten zeker ja, meerdere schurken zelfs. Kijk, vertel. <laughs> dus dat, uh, nou, het gaat over de Tweede Wereldoorlog en het is eigenlijk. Uh, een verfilming van een oud ss Zoals je de laatste tijd ook vaak wel in het nieuws ziet. Dan worden de mensen van 88 of 90 nog opgepakt. met een rol die ze hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat soort schurken zullen eigenlijk, ja, schurken, ja, voornamelijk eh, voorbij komen. Oké, okay. het heet Between Worlds, geloof ik, hè? Het project? Uh, nee, dat dat oh, dat is een ander project. project Oké, okay, dat. Uh, <laughs> je bent met van alles tegelijk bezig. Hoe, hoe heet ja, deze klopt. film dan? Of deze serie? Uh, die gaat Het Portret heten. En uh, ja, dat gaat dus ja, dat is in het kort even over de Tweede Wereldoorlog dus en uh, ja, de, de eigenlijk wat de SS'ers toen gedaan hebben en de, de linkjes met, met iedereen, zeg maar, dat eigenlijk dat hele stelsel in Nederland en natuurlijk daarbuiten ook in elkaar zat. Ja, ja, want, ja. Als, er, als er een periode is waar we natuurlijk lang over hebben gedacht uh, dat je of goed of fout was en waarover we nu ook wel een beetje anders denken, dan is het wel de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik denk dat het Zwartboek, uh, Peter, daarin ook een, een, een film was... Hè? die, uh, die uh, nou ja, ons perspectief nogal uh, op de kop heeft gezet. Uh, nou, heel kort daar even over. Ja, mijn, heel kort. Zitten, uh, nou, in de Nederlandse filmgeschiedenis zitten juist toch wel wat grijzige films. Als Twee Druppels Water vind ik een heel mooi voorbeeld van Fonds Rademakers 1962... Waarin iemand denkt dat hij echt een held zal zijn, een verzetsheld. En dat blijkt niet te zijn. Het is gebaseerd op een boek van W.F. Hermans. En, ja. en Pastorade 43. Is ook dat je, je ziet daar wel het verzet. en Die pakken iemand op. En ze doen eigenlijk alles verkeerd. Dus er de, ja. de, de, de was destijds ook een beetje boosheid. Het is een film van Wim van Stap uit 78. En Soldaat van Oranje is natuurlijk ook geen uh, smetteloze held. Nee, maar ja. die heeft natuurlijk toch wel iets meer een helder rol dan in andere oorlogsfilms. Ja, ja. oké. Okay. John? Ja. Ja. De, allemaal natuurlijk uh, ver voor jouw tijd, maar je hebt ze natuurlijk wel gezien. Ja, klopt. Ja, dat <laughs> zeker. Ja, het is bijna verplichte kosten. Dus als je ja. dat niet ziet, dan, uh, ja, dan heb je toch een klein probleempje, denk ik. Ja, dat is ook uh, een, al, alleen al uh, voor je research, denk ik, uh, belangrijk. Ja, ja, zeker, dat staat toch weet, in de traditie. Ja, ja. Ja. Wordt het zo'n soort film? Uh, serie? Ja, de, de serie die, ja, die gaat er wel een beetje op lijken. Het wordt wel een nieuwe draai aangegeven. Dus er wordt echt gekeken naar uh, je hebt zeg maar twee verhaallijnen... De eerste verhaallijn zal zijn dus van, uh, van de SS'er... die in de oorlog uh, verschillende activiteiten heeft verricht natuurlijk. En daarna schakel je terug in de tijd. Dat zal in twee tijdsperioden ook plaatsvinden. Uh, hedendaags in 2013. En in 1939 tot 1945. En die lijnen die gaan helemaal dwars door elkaar lopen. En dat is, uh, hm. ja, daar proberen we eigenlijk een heel mooi geheel van te maken. Oké. Okay. Nou heb je dus voor zo'n film... heb je dan de uh, verschillende schurken nodig in dit geval... Hoe, uh, we hebben, ik heb het er al met Peter over gehad. Van in het verleden, uh, dan hebben we het over de jaren 30, we werden er lelijkheids uitgezocht. Nu zijn het de ja. Brad Pitts uh, van deze wereld die, uh, die uh, de, de schurkenrollen krijgen. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Wat, wat, wat is een goede schurk voor jou? Ja, ik denk dat dat eigenlijk wel heel. Ja, dat dat in het kort uh, inderdaad een hele goede conclusie is. Want je kijkt, als je nou vroeger kijkt bijvoorbeeld, dan zie je dus Hannibal, uh, van dat soort mensen. Je ziet af en toe zie je nu ook daar nog wel wat van. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de Harry Potter-reeks Voldemort. Dat is er ook een heel goed voorbeeld ervan. Dus is een, ja, een, een, ja, een lelijk gedrocht, om het zo in het kort te zeggen. Ja, natuurlijk. Dus dat, ja, inderdaad. Maar goed, ja, wat je wel steeds meer ziet, de moderne schurken vind ik dat eigenlijk. Dat is bijvoorbeeld uh, een film die nou in de bioscoop draait, Now You See Me. Dat is met vier illusionisten die een bank overvallen terwijl ze dus... Uh, ja, eigenlijk een act aan het opvoeren zijn. Een, ja. een magic act. Dus ja, dat is toch ook op een bepaalde manier... is dat schurken als een beroven van de bank. En dat, dat geld, dat delen ze uiteindelijk met het publiek, zeg maar. Dus dat is toch wel... Ja, dat zijn toch ook wel schurkerige trekjes. Ja. Dus dat, uh, ja, je ziet... Ja, de moderne schurk is eigenlijk gewoon... Ja, die, het sympathie wekken, zeg maar. En uh, de identificatie ermee, denk ik. Ja. Ik denk dat dat heel erg uh, belangrijk is. Daar, daar ben je dus al op uit van tevoren. Zo, zo zit je er al uh, naar te zoeken. Van, uh, hoe, hoe, hoe zorg ik ervoor dat het publiek de sympathie uh, voor mijn schurk krijgt? Ja, in principe wel. Ik denk dat je daar als, uh, vooral als scenario-schrijver ook heel erg naar moet kijken. Heel erg goed het karakter uitdiepen. Want hoe, hoe dieper de inhoud is, zeg maar... Ja, dus te makkelijker heb je dus ook raakvlakken... waarmee je kan identificeren en wat bijdraagt aan de serie en of de film. Want je zou zeggen, hè, dus die, die kwestie is er geweest van... is het wel moreel juist? Moet je niet gewoon uh, in films en in, in verhalen duidelijk neerzetten... dat het kwaad slecht is en aan, uh, aan een slecht einde komt? Hoe, hoe speelt dat voor jou? Wat is voor jou de motivatie om een schurk juist sympathiek uh, neer te willen zetten? Ik denk toch... ...om op bepaalde vlakken wat meer het publiek erbij te betrekken. Want um, ja, wat, wat ik persoonlijk heb, dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk... ...is dat als jij um, goed en kwaad hebt... ...dan weet je bijvoorbeeld al, oké, okay, dit gaat ongeveer zo aflopen. hoeft natuurlijk niet altijd. Maar ik ben zelf heel erg van, um, ja, de niet voorspelbare eindes. Dus een soort, um, nou ja, een, een soort twist aan het einde... ...waardoor de man, de man die goed leek ook opeens slecht kan worden. ja. Ja. Dus daar, daar, daar ben ik zelf heel erg van. dat is ja dat is natuurlijk uh, iedereen afhankelijk. Ja. Maar goed, dat, uh, dat is ja, voor mij persoonlijk vind ik dat het mooiste om uh, ja, een soort van bedrogen te worden in een bioscoop. Ja, en, en dat, dus, dus je, wilt, je, je speelt eigenlijk met je kijker en op die manier geef je ze een bepaalde ervaring mee. Is, is, is, dat, is ja. dat wat je wil, waar je op uit bent? Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad, ja dat is precies goed gezegd, inderdaad. En dat, uh, daarbij moet ik wel vertellen dat het wel belangrijk is hoe je dat natuurlijk verwerkt. Want uh, ja, je, hebt, je hebt twee soorten manieren van bedriegen van de kijker. De eerste is dus dat je erachter komt en uh, dat je denkt van oh goh, dat is echt heel mooi gedaan. Dat had ik niet verwacht. Ja. En het tweede, dat komt ook nog wel eens voor, tegenwoordig niet zo vaak, mee, maar dat bijvoorbeeld de hoofdpersoon die wordt wakker en het blijkt alles een droom te zijn. En dat is toch een, een, ja, een ja. nadelige manier van bedriegen, want voel, ja. dan voel je als kijker niet serieus Dan voel je dan. je echt bedrogen, ja. dan voel je genept. Ja. Ja, ja, dat is niet de bedoeling. <laughs> nee, nee. De, de, de, maar de, komt dat voor wel? Ken je daar voorbeelden van? Uh, poeh, ja dan denk ik... Dat, dat, dat laatste, dat zal meer in de short film zitten. Dan, mm. dan zien we ja, dat wel precies. redelijk veel voorbij komen. Dan is het een leuk grapje. Maar, ja, dan kan het ja, inderdaad. Maar echt bij de professionele producties... kan ik me dat zo 1, 2, 3 niet herinneren. Moet ik eerlijk zeggen. Ja. Hey, um, steek je ook meer tijd in de schurken dan in de helden? Um, ja, ik ben zelf wel voorstander van, uh, van echt een goede schurk neerzetten. Omdat dat, uh, ja, is gewoon heel, dat is mijn persoonlijke mening heel mooi om te doen... Dus ja, ik vind dat wel. Uh, ja, ik steek daar zelf wel meer tijd in... dan dat ik uh, tijd zou steken in de helft, moet ik heel eerlijk zeggen, ja. nou, nou is jouw motief dus vooral de mensen boeien... de mensen uh, op het verkeerde been zetten... de mensen uh, ja. uh, de, de, de spanning erin houden. Um, ja. Heb je er ook nog wat... dat is, het is natuurlijk ook wel interessant hoe het... Uh, ik ben zelf wel een beetje filosofisch ingesteld... wat het zegt over, ja. over onszelf. Want uh, bijvoorbeeld, heb ik nog niet aan jou gevraagd... wat is jouw eigen favoriete filmschurk? Uh, dat is Het Ledger, dus de joker ja, bij The Dark Knight Rises. Ja. Ja, ja. Denk ik uh, voor, voor veel mensen, omdat hij gewoon zo waanzinnig ijzingwekkend goed gespeeld wordt ook. Ja, cool. dus de, ja, inderdaad. Ja, zeker. Maar waarom uh, um, is hij jouw favoriete schurk? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, nou, ik vind gewoon, uh, de, ja, je ziet eigenlijk de passie zie je er heel erg in terug, vind ik, bij hem... En uh, nou, hij is helaas natuurlijk overleden, dat is voor mij mm. niet de reden geweest dat ik hem de beste vind, want dat hoor je ook nog wel eens. Maar dat is bij mij zeker niet het geval. Ik vind vooral bijvoorbeeld de scène dat, uh, dat hij helemaal in elkaar wordt geslagen, door Batman bijvoorbeeld. Mm. Hij wordt bijna tegen elke muur gegooid, maar hij blijft lachen. Mm. Hij geeft geen krimp. En des te harder hij wordt geraakt, des te harder hij eigenlijk begint met lachen. Dus echt het, dat maakt hem nog, het, nog creepier. Ja, inderdaad, echt ja. het gemeene van Het maakt niet uit wat je met me doet. Ik, uh, ik heb mijn eigen plan. En ja, een beetje op die manier, zeg maar. Ja, maar het, het enige sympathieke wat ik aan hem zou kunnen bedenken... zoals wat Peter net noemde, is dat hij dat um, een soort anti-autoritair is. Ja. De, klopt. ja da, da, daar ja. kan ik me nog wel mee identificeren. Maar, maar ja. de, de hele intense gemeenheid, zeg maar... Ja, het is mooi ja, voor de ja, film, ja, dat je dan een, een echt door en door slechte, uh, slechterik hebt. Maar je krijgt pas inderdaad iets met hem op het moment dat je ook... Uh, je kunt herkennen in iemand, toch? Ja, klopt. Ja, dat is dus inderdaad wel een puntje. Dat is het enige puntje ook wat ik, uh, wat ik zo snel op zou kunnen noemen. En voor de rest is het denk ik gewoon het uh, ja, echt acteerwerk wat mij heel erg aanspreekt. Dus ja. echt, echt gericht daarop. Als vakman ook, ja. Ja, inderdaad. Maar als je kijkt echt naar de identificatie... dan wordt het toch wel een lastig verhaal. Maar, maar vind je dat zelf ook als filmmaker? Ben je dan ook bezig met wat geef ik te kijken mee over goed en kwaad? Um, ja, ik denk dat je dat, ja, in je onderbewuste eigenlijk toch al wel een beetje doet. Dat je dat, ik, uh, ik denk dat het bij mij misschien wel automatisch gaat. Want als ik bijvoorbeeld uh, naast het produceren en het regisseren uh, schrijf ik ook concepten. Ja. Dus dat, dat ik denk dat het bij mij automatisch een beetje insluit. En het is ja een soort automatisme denk ik dat. dat want je wil automatisch wat meegeven, want ja, dat vind het wel belangrijk dat er een boodschap achter zit. En zoals mm. bijvoorbeeld bij de serie waar we mee bezig zijn, Het Portret. Het is ook belangrijk dat je dus een boodschap uitdraagt over de Tweede Wereldoorlog. Want nou. je, moet, je moet het ook niet te veel gaan verdraaien. Precies, ja. ja. En, en, maar dat is natuurlijk bij uitstek iets waar uh, nou ja, nodig over is gezegd. Inderdaad, over hoe zit het met goed en kwaad. Dus daar heb je eigenlijk hoe je uh, hoe je het neerzet daarmee. Uh, neem je positie in dan toch? Ja, klopt. Ja. Ja, ja, ja, hey, wie wie uh, spelen eigenlijk de filmschurken in die uh, serie? Ik nog helaas niet vertellen, want we zijn nog in bespreking uh, in met sommige acteurs. Ook, ja. dus Daar kan ik helaas niet <laughs> helaas niks over vertellen. Het is jammer dat Jeroen Willems is overleden, hè? want die zou het ook fantastisch kunnen, volgens mij. Ja, dat denk ik ook wel. Dat, dat is echt, ja, dat zijn ja, er zijn, zo, zijn zoveel uh, ja, echt goede acteurs. Ik ben bijvoorbeeld zelf uh, helemaal weg van uh, Pierre ah, ja. Dat vind ik een heel erg goeie en ook hoe hij dat in de film Quiz neerzet. Hm. Dus dat, uh, ja, dat vind ik ook wel een hele goeie om, uh, om eventueel een rol uh, te zouden kunnen vervullen. We zijn er niet mee bespreken, dat kan ik ook meteen erbij vertellen. Ja. Maar dat zou, uh, hij staat nog wel op mijn lijstje, moet ik eerlijk zeggen. Oké. Okay. En um, uh, als je over de grens zou mogen kijken, als je een Engelstalige productie zou maken... ...wie is dan jouw favoriete uh, acteur om een schurk te spelen? Ja, dat is denk ik meteen, uh, kan ik voor twee antwoorden geven Johnny Depp. Johnny Depp. Dus dat, ja, fantastisch acteur en... Uh, Interessant, Dat ja. juist ook een, een mooie jongen. Ja, ja, dat ook klopt, zeker weten. En hij kan gewoon, uh, ja, de films die ik al van hem heb gezien, hij doet dat zo, met zoveel passie en hij leest zich elke keer weer zo in. En eigenlijk elke film waarin hij zit, die is, wordt automatisch bijna goed. Ja. Niet altijd natuurlijk, maar ja, het, het straalt ervan af. Hey, um, uh, het portret gaat op tv uh, op komen als het goed is. Dat hopen we dan maar, want dan kunnen we het tenminste ook nog zien. Uh, Between Worlds, ben je ook mee bezig? Dat is een uh, bioscoopfilm, hè? Ja, klopt. Ja. Dan beginnen we namelijk zo. Dan beginnen we beginnen met opnames. Zit er ook een scheur in? Uh, eens even kijken. Ja, nee. Eigenlijk niet, niet, echt. Echt. niet okay. echt. Niet echt, niet echt. Nee. Okay. Nou, en, en, en, en wat ik nog wel even benieuwd naar was Set in Stone, dat was de film die je op Kan op hebt ge, gedraaid gekregen. Een hele prestatie ja. trouwens. Voor, ja. uh, je bent slechts 23 jaar nog maar. Ja. Uh, hoe, hoe heb je dat eigenlijk voor elkaar gekregen, Kan? Um, ja, ik ben zelf heel erg van het, van het praten, dus van het netwerken. Dus dat is echt via via allemaal gegaan. Ja. Dus het is, uh, ik moet ook heel eerlijk zijn, het is niet dat we zijn gebeld van... kom hier jullie film hier vertonen. Hmm. Is ja. dat, dat is je hebt er wel op... je best voor ja. gedaan. Maar ja, ja, de Stone heette de film, zat daar nog een slechterik in? Uh, nee, dat was, nee, dat was meer een dramatisch, okay. uh, ja, dramatisch familieverhaal, denk ik. Goed, nou dus als het gaat om slecht kun je lekker uh, je lol op met uh, de serie Het Portret... Goed zo. Nou, werk ze. Succes daarmee. En uh, ik ben heel benieuwd uh, wanneer die serie op, te, op tv uh, komt. Dat is nu nog niet bekend. Gaan we allemaal nog horen. Hoop ik. Ja, ga ik maar daar, daar, gaan we, daar gaan we wel vanuit. Zo. De Hollander, John Den Hollander was dat. Dankjewel, John. Goede hè? Sorry. We gaan naar David. David Groeneweg is weer klaar uh, voor een, een stukje live muziek. Wat ga je spelen, David? Caroline. Caroline. En, en waar gaat Caroline over? Over een meisje wat nogal depressief is. Oh. Ja. <laughs> dan hopen we maar dat ze eruit komt. We ze gaan het heel volgen. Als je dan een heel vrolijk liedje. Oh, <laughs> ja. nou. Nee, Goed. David <laughs> Groeneweg, beter bekend als de zanger van The Circumstances, maar solo ook heel mooi. Hier is hij met Caroline. Caroline Where have you been? It seems like years since you've been gone So far away I thought you'd stay With me forever Your tired eyes And broken smile your frozen way they kept me up past the dawn, for I was trembling all night long, so hypnotized by all those lights. Tap me away want die, you lit a candle in my heart, but now that light is dying out, every detail seemed so perfect in the pale light of the moon, so dark yet so clear, there was nothing left to choose, and while a shivers died away, and I sat there by her side, felt like I was drowning in the river she left behind those lines she made so clear in the picture that she left my eyes face a broken sky I wish I knew how to forget I wish I knew how to forget You to get you through. A day is breaking. Mooi. Dankjewel. Ja, er dan zullen we wel uh, misschien wat Carolines zitten te luisteren. Die zijn vast heel erg bemoedigd door dit liedje. Ja, help Denk ik zo. We branden een kaasje. Doen we. Ja, absoluut. Figuurlijk dan, hè? Want, uh, ik weet niet hoe dat zit met brandgevaar hier ja. en zo. Dat is niet heel verstandig. <laughs> Goed, straks nog, uh, nog één keer uh, David Groeneweg. En vind jij nou dat jij degene bent die um, de EP van David moet winnen? De, de, ik moet wel zeggen, de, de EP van The Circumstance. Dat was de band waar David mee speelt. Dus dan krijg je nog iets meer dan alleen een man en gitaar. Maar net zulke mooie liedjes. Um, dan kun je mailen, nachtapenstaartje.eo.nl Naam, adres, telefoonnummer ook even... Uh, dan weten we waar de cd naartoe moet en dan kunnen we je even in de uitzendingen halen eventueel. Um, en zet er vooral ook even in die mail bij waarom jij degene bent die de cd verdient. Goed, het gaat dan om de EP Firing Neurons. Verder over de, de filmschurken. Timo uit de Haag. Ja, hallo Maarten. Hi. Timo. Een Hoi, een mooie stad achter de Daanen. Zeg, dat is een oh, aantal die dat zegt, maar dat is even, even goed dezelfde stad. Ja, Schavenhagen, mag je ook zeggen. Ja, Schavenhagen, dat is dan meer voor de, voor de mensen van het zand, toch? Ja, ze zijn allemaal welkom hier in Den Haag. De, Oké, okay, heel goed. Hey, en ook uh, Peter, uh, maar... En, uh, ja, jij hebt een ik, vraag, ik, geloof ik, hè? Over, ja, over ik, een film aan Peter. Het, ik vond het... Ik, ja, ik, ik zou eerst graag een misverstand uit de weg willen helpen. Tenminste, in mijn hoofd dan. Ja. Toen, uh, toen jullie het over... 2001 een Space Odyssey hadden, uh -huh. toen zei die uh, Peter, uh -huh. die wetenschapper, zeg maar, zei dat heel uh, slecht werd omdat hij een computer was. Maar in mijn herinnering zat dat hij van de overheid had die een geheime agenda meegekregen. Oh. Uh, zeg maar, waardoor hij de bemanning niet in mocht lichten over bepaalde dingen en dan een soort dubbelspel aan het spelen was. Dat, dat staat mij niet zo bij. Maar naar mijn idee krijgt hij echt een eigen karakter. Maar hoe... Uh... Ja. Peter? Ja, na, naar mijn idee... Uh, ja, uh, ja, er wordt gezegd dat de computer is onfeilbaar. Dus daar, kun, daar kan de bemanning volledig op vertrouwen. Dat is in ieder geval wat gezegd wordt. Uh, ja. Los of er wel of niet een dubbele agenda is. En, maar dat kan je uh, niet herinneren uit die film... Dat, nou, uh, dat er... Wat ik het wat ik meest typische bijna vind in 2001... want tot die tijd waren science-fiction films... Die waren, die, die waren vooral op een jeugdrepubliek publiek gericht... en uh, die lieten vooral zien, nou, je, had, uh, je had aliens en die konden goed zijn... of die konden slecht zijn. Je moest er altijd in eerste instantie vaak bang voor zijn. En hier krijg je een soort kentering... omdat die, uh, de, de, uh, de computer zelf krijgt heel veel point-of-view-shots waardoor die eigenlijk al menselijk gemaakt werd. Ja. Daarvoor we was... zie je het eigenlijk door dat rode oog van hem... zie je wat ja. de computer ziet. Ja, ja. en, en het, dat is wat eigenlijk niet is ingecalculeerd. Althans, dat is niet wat aan de bemanning is meegegeven. Zij hebben alleen het idee, wees gewoon een computer... en die is onfeilbaar in de zin dat hij... dus daarmee eigenlijk ook niet menselijk zou zijn. Dat Zo is in ieder al... geval wat ik mezelf en, van de film herinner. Het is op een gegeven moment al heel eng... dat het een, een soort uh, Big Brother is watching you. Hij ziet alles. Hij registreert en... zelfs de emoties van de bemanning. Ja. En dus dat... Daar krijg je als, als kijker langzaam krijg je dat creepy gevoel van... er is iets met de computer. Ja, ja maar zolang je, zolang je het idee hebt dat die computer onfeilbaar is... en alleen maar in dienst staat van ja. de bemanning... dan hoeft het natuurlijk nog niet eng te zijn. Het wordt eigenlijk eng wanneer die eigenschappen heeft... die ja. meer zijn dan onfeilbaar. Maar misschien heeft ja. uh, uh, de, uh, Alex, is het geloof ik, uit Den Haag... Mm, Timo. Timo uit Den Haag... Een, een, een andere herinnering daaraan, dat kan, dat kan ook. Ja, ik ik kon me herinneren dat hij een geheime agenda had meegekregen... waar de bemanning niks van af mocht weten, zeg maar. Een soort meta-opdracht. Nou, het is, het is wel maar... zo dat de bemanning niet wist waar ze precies heen gingen. Dat, dat klopt wel. En er ja. waren natuurlijk een paar bemanningsleden die, die in slapen waren gehouden. En op een gegeven moment zou hun bestemming pas duidelijk worden... Dat, dat klopt wel. Maar los daarvan, ik heb hem redelijk recent nog gezien. Dus ja. ik, ik kan inderdaad getuigen dat naar mijn idee, de, de, de computer wordt mens en daar gaat het mis. Ja, ja nee, sowieso. Dat is sowieso natuurlijk. Hey, maar, um, uh, jou... over, je, over de schurk in ja, de film? Want ik wil nog weten natuurlijk, Timo, wat jouw ja. favoriete schurk is. Ja, ik kan me voorstellen. Uh, nee, ik, had, ik, had, ik vind het heel moeilijk om te volgen, tijdelijke subjectieve ervaringen, zeg maar, langs een ordinaire schaal rangschikken, maar ik heb dan toch een poging gewaagd uh -huh. en ik heb zowel een menselijke variant, schiet met een aan te binnen heb ik ook heel lang over zitten te hebben, als een, een niet-menselijke variant ja. en eigenlijk heeft de niet-menselijke variant heeft al de, toch al min of meer de voorkeur. Vertel. En we, dat, we, we, uh, we hebben al een vrachtwagen gehad, dus uh, verbaas ons. Ja, dat, dat is uh, mijn favoriete niet-menselijke held in ieder geval, is de, de, de ring uit Lord of the Rings. Ah, ja. En dat is eigenlijk zeg maar, een soort, uh, ja, voor mijn gevoel, is het het symbool van absolute macht, zeg maar. Mm. Die uh, niet te dragen is door mensen of wezens die zeg maar, uh, een soort van uh, zaadje van machtswellust mm. in zich hebben. Ja. Want iedereen die hem draagt of aanraakt, die of die erbij in de buurt komt, die wordt erdoor bevangen. En die, ja, die zie je eigenlijk veranderen. Alleen... Die uh, hobbits, zeg maar, die helemaal niet met macht bezig zijn... die kunnen hem enigszins verdragen, maar ook niet al te lang blijkt achteraf. Ja. En ik vind het ook heel fascinerend dat, dat die, dat die uh, de, de organische tegenhanger, zeg maar, van die ring... de Mordor is dat, geloof ik. Mm -hmm. Dat, die, nee, uh, dat uh, Mordor is het land. Uh, de... oh. Ik kom even niet zo gauw op zijn naam, maar ik ja, ga oog, verder. Dat is oog. Dat die, Sauron, ja. Dat, Sauron, ja, Saron, ja. Dat oog, dat dat eigenlijk zeg maar, min of meer groepen bij elkaar houdt van wezens... die eigenlijk elkaar niet mogen, want die zie je constant elkaar slaan... en uh, agressief doen naar elkaar. En uh, dat zijn dan de krachten van het kwaad, min of meer. En dat hmm. de krachten van het goed, dat zijn groepen die ook al bij elkaar zouden blijven... als ze geen vijand zouden hebben. ja. En dat zijn mensen die elkaar of wezens, die elkaar wat gunnen of elkaar liefhebben, zeg maar. En op het moment dat die ring vernietigd wordt, dat dan eigenlijk, hmm. zeg maar, die hele organisatie van uh, wezens die elkaar eigenlijk niet mogen, uh, eigenlijk gewoon ja. desintegreert min of meer. Dus de macht ligt echt bij die ring. Die ring die wordt inderdaad ook een soort persoon, want die, die ring wil zelf zijn weg terugvinden naar Sauron en... Uh, nou ja, uh, die doet van alles met de mensen die hem dragen. Uh, maar zeker, wat, ja. uh, wat vind je dan? Is de ring, of sauron, is dat nog iets waar je ook sympathie voor ontwikkelt in de film? Nou, absolute macht is natuurlijk ontzettend verleidelijk. Hmm. En, en uh, uh, ja, ik, ik denk van alleen te niet door een mensen dragen eigenlijk. De, de, daarom is het ook zo handig dat je in een democratie, zeg maar, dat je een soort vredige opvolging hebt van Machtdragers. Ja, ja. Want, dan, want ja, je ziet de mensen er gewoon onder doorgaan. Ah, je, je, je, ja. dus, je krijgt dus vooral sympathie voor die mensen die. Uh, nou ja, in, vooral Frodo natuurlijk in de film. Uh, maar ook uh, de, de anderen die, uh, die op een of andere manier de verleiding niet kunnen weerstaan en hem uh, een beet pakken en er eigenlijk aan te ondergaan. Uh, de broer ja, van Aragorn, is... hoe heet hij ook alweer? Die, uh... Nou, ik vond, ik vond het meest. Nou, dat deed me echt afschrikken. Uh, het meest indrukwekkende vond ik die scène waarin die, die uh, zeg maar, een soort vrouwspersoon was dat. Die echt heel sereen eruit zag, in het wit wassen. Ja. En die, zeg maar, in de buurt van de ring kwam. En je zag haar gewoon letterlijk veranderen, omdat ze ja. meer geest was eigenlijk dan... Bloedstollend. Fysiek. Ja, dan wordt ze ineens heel eng, hè, op dat, uh, op dat ja, moment. En, ja, en, en, en ja, omdat ze meer geest was. En, en geest is gewoon wat vluchtiger dan, dan fysiek, zeg maar. Want je had ja. ook die... Die, die soort strijder die er ook uh, een beetje gehypnotiseerd door raakte. Maar dat was niet zo eng. Maar dat die geest, zeg maar, omdat het zo vloeibaar is, dat het eigenlijk gewoon echt fysiek een verandering. of een, in de manifestatie een verandering hm. teweegbracht. Dat ook deed het motto, echt uh, om het te is natuurlijk ook het motto van de film: het is niet voor niks Frodo die de ring moet dragen. Want iemand met beperkte ja. macht. dan kan die ring niet zoveel schade doen. Terwijl als die inderdaad bij zo'n geest. Uh, in de buurt komt, dan wordt het ineens een heel uh, krachtig. Uh, Ding, die ring. Um, ja, interessant, mooi inbrengen, Timo. Maar, de, maar, maar de, menselijke, de menselijke. Oh, je had nog een menselijke. Oh ja, de, men, de menselijke variant. Uh, uh, nou, vroeger gaat het uiteindelijk ook wel om door, geloof ik. Kan, je kan toch niet te lang. Ieder, ieder wezen is blijkbaar vuilbaar ja. op de lange duur. Maar goed, uh, de menselijke variant vond ik heel intrigerend. Was. Uh, uh, naar, de, naar het boek van Patrick Suskind volgens mij... The Perfume, The Story yeah. of a Murderer. Yeah. En daarin zit iemand... ja, ik ben zelf nogal monomaan. Dat zal je misschien ook wel niet verbazen. <laughs> <laughs> maar dat iemand zo in zijn hobby op kan gaan, zeg maar... dat hij alle realiteiten uit het oog verliest. Ja, nou. Dus de, die, die is zo opgeleerd dus eigenlijk... door, door, door het scheppen van een, van een parfum... van ultieme parfum, zeg maar dat hij eigenlijk ja, gewoon het respect voor het leven verliest. Ja. ja. En dat, is, ja, dat vind ik erg... En dan op het laatst ook, als hij dan uiteindelijk dat perfecte parfum heeft... dan eigenlijk zeg maar, ja... uit doeloosheid tot zelfvernietiging overgaat. Ja, ja. Nou doet me denken trouwens Peter aan de film waar je het er straks over had... met, die, met Frans, zeg maar. Uh, was eigenlijk een vergelijkbaar motief. Hè? Iemand die totaal geobsedeerd raakt door iets... en daardoor, nou ja... Uh, mm -hmm. Als kijker krijg je dan, denk je, dan voel je mee... hij heeft een doel, in, in het geval van uh, Suskind, van, uh, van dat mm -hmm. Parfum. Uh, hij wil die, die, die geur ontwikkelen. Ja. En ergens ga je dat meevoelen van, ja, die missie... je wil dat hij ja. slaagt. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk wat hij er allemaal voor doet. Ja. Al die vrouwen vermoorden. Ja. Eerst wat opvallend is, dat geldt, uh, dat geldt dus ook voor wat Timo zegt. Uh, de naam Patrick Suskin valt. Want ik vind persoonlijk eigenlijk een boek indrukwekkender dan de film. Ja. De film is er van Tom Tiek weer. En daar, daarin zie je een poging om eigenlijk geur via beeld op te roepen. Terwijl. Ja, als je een boek van Patrick Suskind leest, dan valt het vooral op dat het steeds om een geur gaat die zich eigenlijk bijna niet laat beschrijven. Dus je, kunt wel, je kunt alles talig uit de kast halen, maar dat lukt eigenlijk niet. Dat is een deel van de fascinatie uh, die dat die denk ik voor dat boek bestaat. En, uh, maar ja, de film is toch ook prachtig geschoten? Hmm. Ja, mijn punt is eigenlijk, het is wel prachtig geschoten, maar het boek gaat veel meer over. Ja, een soort geur die moet worden opgeroepen die je eigenlijk bijna niet kunt weergeven. En eigenlijk is het raar in de film dat hij dat... Probeert via allerlei visuele middelen. In dat, dat laat onverlet dat het prankscote is, is, maar ja. dat maakt dat zeg maar de strekking wel anders wordt. Dat is altijd lastig, hè? En een verfilming van een boek wordt dan ja. krijgt altijd andere dingen krijgen meer aandacht. Ja. Ja. Um, en bij Lord of the Rings is het natuurlijk, ik vind zelf in de Lord of the Rings mijn per, favoriete personage is dan toch Gollum, Smiegel. Ja. Om, en omdat ja, je daar ja, ja. natuurlijk het sterkste ziet wat voor het effect een, een ring heeft en ja. dan dat hij dat elke keer uh, in een totaal andere gemoedstoestand komt en, ze, en zichzelf aan het toespreken is. De Jack en, en Hyde eigenlijk, dat hebben we ja, nog helemaal niet over gehad. Ja. Maar Jackal en Hyde is natuurlijk maar dat is een... natuurlijk wel wat de ring teweeg brengt, ja. dat is natuurlijk wat, uh, wat Timo aangeeft. Hè. De, de, de, de, twee de ring heeft de een dusdanige kracht en bij, bij, bij Smeagol en inderdaad ook bij die is dat de rol van Kate Blanchett, geloof ik? Die ja. geest, die ja. dat, da daarin zie je dat effect natuurlijk. De, geweldig. De interne, de, eigenlijk het interessante daaraan ja. is dus dat, het, dat het, uh, die karakters hebben op een bepaald moment... een interne strijd tussen het goede en ja. kwade in zichzelf. Ja. wat dan door die ring uh, uh, wordt het ik kwade sorry, dat, enorm aangewakkerd. Ja. En, en ze, ze proberen heel erg, ook Smeagol op een bepaald moment... probeert heel erg om, dat, om te zeggen van nee, stoppen ja. ermee, ik wil de master dienen. Ja. En dat lukte me uiteindelijk dan nee, toch niet. Nee, nee precies. Ja. En mag ik dan van deze gelegenheid ook nog gebruik maken... Om, nou, heel kort nog, eh, Timo. ...om de NPO te bedanken dat ze die drie films van The Lord of the Rings... op Nederland 1 <laughs> rond kerst, ik weet niet meer welk jaar... maar ja. hebben uitgezonden, drie dat, dagen achter elkaar. Het is gehoord, Dat Timo, echt een traktatie. Goed zo. Nou, blijf ervan genieten. Dankjewel voor je inbreng. Oké. Okay. Ik ga door naar Jessin. Goeienacht. Hoi, Goedendag. Goedemorgen. Ja, dat is al dat bijna blijkt. bijna morgen, inderdaad. Hé, hey, wat is jouw favoriete ja. filmschurk? Ja, ik, ik, heb, ik heb niet echt... Een, ja, ik heb favoriete schurken, heb ik wel. Maar ik ben iemand die... Ik hou, het wel, ik hou van science-fiction, maar ik hou ook van uh, zo real mogelijk. En als ik het over de favoriete schurken heb, dan heb ik het vaak over een uh, realistische film. En uh, ik, ik ben een beetje, ja, van de actie... A ja. uh, la Heat, bijvoorbeeld. Heat. Daar, ben ik gewoon, uh, daar ben ik gewoon een fan van. Maar ja, goed, daar spelen ook twee uh, iconen in. Ja. tegen Robert De Niro. Dat zijn prachtige, uh, prachtige, ja, prachtige schurken. Ja, alleen ja, ik, zoals ik al, uh, uh, ik weet niet wie ik aan de lijn had, toen ik, toen ik belde. Uh, daar vertelde ik aan dat ik uh, een beetje, ja het is geen sympathie, maar er zijn van die films dat je niet hoopt dat de bad guy doodgaat. Hmm. En dat is nou zo'n film waarvan ik denk, oh, je bent een bad guy. Je schiet mensen neer voor geld en niks houdt je tegen. Ja. En, en dan op het einde denk ik, rij nou weg. Keer nou om, ga nou niet die kant op. Want dan, en wat je, je is weet dat... eigenlijk hoe die zon eindigt. En, en wat is het dan in Heat dat jij zo'n sympathie krijgt met, met die moordenaar... Dat je, dat, je, dat je niet wilt dat hij doodgaat? Kan je dat uitleggen? Omdat hij, hij, lijkt, hij lijkt niet op een bad guy eigenlijk. Dat is een beetje wat hij, wat hij zei over, over Tarantino. Dat hij, uh, die regisseur, ik weet niet welke regisseur het was van die film. Hij wordt op een bepaalde manier gezet, dat je denkt van... Uh, hij krijgt een zwak voor een vrouw, halverwege die film. Um, dus dus hij, hij heeft toch een hart, kennelijk. Ja. Uh, hij ligt over zijn beroep, dat hij zegt van hij, hij zit in de metaal. Nou ja, goed, hij ligt nu eigenlijk over, hij zit wel in de metaal, maar hij, hij laat dingen exploderen. Um, ja, nou ja, goed, dus je, je, op een of andere manier is er een karakter van hem gemaakt waarbij je denkt van... Ja, je, ja, een beetje sneeuw voor me. Hij kan eigenlijk niks. Dat is zijn ding. En hij probeert het zolang het goed gaat. En, uh, en dan wil hij eigenlijk stoppen. Nou, hij zegt ook van, nou, het is het laatste wat ik doe... Ja. En dan zit er een verrader in, in, in, in het plot. Nou, dat die ook moet een, hij toch dat afmaken. Dat is ook een mooi motief altijd. Hè? De, de schurk die, uh, die nog één keer en dan echt niet meer. En dan Mr. Brooks. Inderdaad. Herinner ik me? Ken je die, uh, Peter? Ja. Mr. Brooks? Want nee. Ik had het net al over Jacko en Hyde. Dat is natuurlijk ook een klassiek motief. De, de goede ja. en kwade kant van onszelf. Mr. Brooks is zo'n... Uh, in het dagelijks leven een keurige businessman... maar in, het, in de nacht een brute moordenaar... die op een gegeven moment uh, uh, komt iemand hem op het spoor. En, uh, iemand die gefascineerd is ook ja. door hem. Die je bevriend raakt met... of ja, die, die, die met hem mee wil uitmoorden. Nou, en dat, dat, dat loopt dus ook niet af op een manier... dat je, hij overwint het kwaad niet in zichzelf. Ja. Uh, en je krijgt wel sympathie voor gezien, hem. Hoor. Je hebt hem niet gezien, nee. oké. Okay. Nou goed, de, de, Bij die film voelde ik me dus eigenlijk op het einde best wel... Ja, dat je, heel dubbel. Want enerzijds krijg je de sympathie voor de man, ook voor, juist voor zijn gevecht tegen het kwaad. Hij ja. wil het kwaad in zichzelf. Hij probeert er vanaf te komen. Nog één keer en dan is het klaar. Maar het eindbeeld van de film is dan toch. Uh, ja, spoiler alert, sorry uh, luisteraars als je hem nog wil kijken. Sorry Peter. <lacht> maar is dan, is dan toch van ja, het is er niet gelukt. Nee. Het kwaad wint. Zullen nee, dat ik onderbreken? Ja. Ik heb ook van, van, een, van een andere film. Maar ik ben ook een, een groot fan van uh, Denzel Washington. Mm -hmm. En um, die heeft in, een, jaar, ik geloof een jaar of vijftien geleden heeft hij een hele goede film gemaakt. Fallen. Met uh, John Goodman geloof ik. En dan is hij agent. En dan is, maar ja. ja die, die, volgens mij kan ik het gewoon zeggen. Want die film heeft er volgens mij iedereen gezien. Maar het zegt, op het begin heb je een stukje. Hij begint. Met waarvan hij zegt. van um, Ik ga jullie nu een verhaal vertellen. Waarbij ik bijna dood ging. En dat is heel cruciaal voor die hele film. Want je denkt namelijk dat Denzel Washington dat zegt. Okay. Maar het is de demon die dat zegt, die, die, die al die mensen vermoordt. Dus ik weet niet of jullie die film hebben gezien, Spalen. Nee. Dan nee. neemt een demon aan, aan de hand van aanraking neemt, die, uh, um, uh, uh, neemt die de persoon over. En die persoon ja. die, die, die gaat moorden. Ja. En elke keer, Denzel Washington is dan een agent die dan elke keer de moordenaar pakt en gaat veroordelen. En nou, op een gegeven moment, nou eigenlijk ja. is die persoon onschuldig. Ja. want die demon die pleegt die moord nou ja, daar komt die, en zo was ik dan achter en die wil dan toch die demon? nou goed, ja, ja, maar dat is is. Dat geldt natuurlijk eigenlijk ook voor de zojuist genoemde, de Mr. Brooks enzovoort. Het, het is uiteindelijk een, een strijd tegen het kwaad. De gollum, die wordt natuurlijk ook in zekere zin overgenomen door de macht van die ring. Maar dit, dat loopt natuurlijk een beetje door elkaar. Is het demon demon of is het het, het, het kwaad? Dat maakt, dat maakt eigenlijk die schurken interessant. Die strijd, die interne de strijd, strijd ja, goed en kwaad. Ja. Ja. Het, goed, het ik, ik wil je bedanken, schurken, want we nog één, moeten nog... Mag ik nou, nog één één ding zeggen? Heel kort. Een, een, een heel kort. Het mooiste van, van een schurk vind ik, als je, na dat je bij een bioscoop bent geweest, dat je het gevoel nog hebt buiten de bioscoop. En bij één film heb ik dat heel erg gehad, en dat is de eerste uh, Final Destination. Dat je dan okay. buiten loopt ja. Ja, ja, ja. en dat je dan denkt van, oké, okay, nu, uh, nu gebeurt er iets met mij. Dat vond <laughs> ik wel een beetje de ultieme, ultieme schurk van jezelf. Ja, ja, okay. waar. ja. Maar goed. Ja, goed. goed, dankjewel wel, uh, okay. voor je bijdrage. Uh... Yes. En uh, we zijn er alweer bijna doorheen, uh, door deze uren over filmschurken. We eindigen met, uh, uh, met David Groeneweg. Die heeft nog één liedje voor ons. En daarna gaan we horen wie uh, de gelukkige winnaar is van jouw EP. Okay. Wat ga je spelen? The Center Waits, heet het liedje. Oké, okay. en daarbij moeten we even de hele circumstances erbij denken. Want die gaat, die gaat nou lekker uitpakken, toch? Ja. Had ja, je I'm beloofd. Ja, harder, het valt mee hoor. Oké, okay. <laughs> David Groeneweg. I'm still a bit confused I've been working on this tunnel to escape the coming news I've been rafting down this river I've been taking measures too I've been told a thousand reasons not to turn to you But I know your house won't This is made and all your clothes and lots of cash all go to waste but don't you worry about the news I know that it is true the center awaits you the center awaits the center awaits you the center awaits you I've been living barely conscious I've been growing my own food I've been spending all my savings I've been selling all my goods I've spent ages paving wasteland For a road I'd never use Oh, I found out just this morning And now I'm telling you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 The center awaits you. The center awaits Ja, ik ga even voor je applaudisseren. <laughs> ja. dan zijn we zijn maar met z'n tweeën, maar het is niet meer in de gemeente. David Groeneweg was dat. En uh, Center awaits you. Die staat ook op je EP. Uh, Firing Neurons mm -hmm. van... Uh, van de Circumstances. Ik ben uh, uh, benieuwd naar wie de EP gewonnen heeft. We hebben aan de lijn... Maak je bekend? Nee, niet, aan niet aan de lijn. Ach, Harry. Harry van den Berg. Uit Hoorn. We hebben uh, je niet aan de lijn. Dat betekent dat we helaas geen telefoonnummer van je hebben gehad. Anders uh, kon we nog eventjes... Uh... Van je horen wat je nou zo mooi vindt aan deze muziek. Maar we hebben gelukkig wel een, een paar regels van je e-mail. Wat een prachtige muziek van David Groeneweg. Mooi klein gezongen. Ik ben erg benieuwd naar die EP. Ik hou erg van dit soort muziek. Ik luister ook graag naar onder andere Guy Clark. Slade Cleaves. Zegt dat je wat? Zeg maar allebei niks. Nee? Maar nee? nee. nou, goed. Harry uit Hoorn. Ja, de, de EP komt naar je toe. Want uh, het wordt gewaardeerd dat je zo uh, met uh, interesse hebt, uh, hebt zitten luisteren. Um, ben ik wel even benieuwd, David. Wat, wat zijn wel jouw inspiratiebronnen? Want ik, hoorde, ik hoor verschillende dingen. Ik hoorde, het vorige liedje vond ik eh, folk. Mm -hmm. uh, is echt folk. Echt verhalen vertellen. Je bent een beetje verhalen vertellen sowieso. Wat, ja. wat zijn je inspiratiebronnen? Het is ook een beetje van, van twee kanten. Best wel radiohead. En dat is dan ook echt wel een beetje met band geluid. En tegelijkertijd ook heel erg Bob Dylan. Daar heb ik ja. veel heel veel naar geluisterd. Dus ja, dat, dat hoor zitten ik. Allebei wel. Wel, dat zit er eigenlijk allebei wel in. Ja. Ja. En natuurlijk had talloze andere invloeden, maar ik denk dat je daar... Ja, en, en, en de, de voorliefde voor, uh, voor uh, het schurende zeg maar, van Radiohead. Ja, precies. Ja. En ja. dit mis ook. Oké. Okay. Ja, verder heel veel bands geluisterd. En uh, Bon Iver. bride Eyes ben ik ook wel heel erg fan van. Ik weet niet of je dat wat zegt. Ja. ja. Amerikaanse songwriter. Zeker. Ja. Ja. Nou, mooi. Dankjewel dat je hier ja. vannacht bij ons te gast was en uh, je muziek met ons deelde. We hebben er erg van genoten. Graag gedaan. Dus, en het beste ja, verder op jouw muzikale ja. pad. Wie weet komen we elkaar nog eens tegen. Yes. Peter, jou wil ik ook bedanken voor uh, al je mooie anekdotes... en reacties op films, filmschurken. Ja, we hadden gedaan. nog uren erover kunnen doorpraten. Er nog genoeg over te bespreken, maar de tijd is helaas op. Dus uh, ook jou, uh, ik, ik hoop je wel weer een keer weer te zien. Uh, te zijn de tijd als er weer een mooi filmonderwerp te bespreken is. Tot ziens. Okay. Goeie Tot reis ziens. naar huis. Dankjewel. wel. En, en dan moet ik nog even uh, meegeven dat er via Twitter en via mail, dus dan moet ik hem wel noemen, uh, is genoemd door Vincent Moes en door Tom, de Baron van Bassie en Adriaan. Drommels, en nog eens drommels als de ultieme filmschurk, ja. En terecht. Ja, en terecht natuurlijk, die kennen we allemaal. B100 -E en dan de telefoons die doorgaan en zo. Heerlijk, prachtig. Na het nieuws van vijf uur gaan we reizen over de wereld. In focus op de wereld gaan we naar Griekenland en naar Brazilië. We gaan het hebben over wielrennen en we gaan het over de alternatieve Goot 500. Je hoort het goed.